Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. René van Brakel met het NOS Journaal. De Belgische preformateur Die Di Rupo is bij Koning Albert om hem bij te praten over de kabinetsformatie... die vandaag in het slop kwam te zitten. Mogelijk dient hij zijn ontslag in... De koning was voor het overleg teruggekeerd uit Zwitserland. De onderhandelingen over een nieuwe regeringscoalitie zitten vast op de splitsing van het tweetalige kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde, op het budget voor Brussel en op meer financiële autonomie voor Vlaanderen en Malonië. Die roepo had vannacht een compromis-tekst op tafel gelegd, maar de Vlaams Nationalistische Partij wees dat voorstel af. In het noorden van Italië zijn in de anderhalve week tijd zeker 17 mensen omgekomen bij het zoeken naar paddenstoelen. Eén paddenstoelenzoeker wordt al een week vermist. Volgens reddingswerkers zijn er zoveel ongelukken omdat de zoekers in hun speurtocht in de bergen te grote risico's nemen. De Italiaanse krant La Repubblica spreekt van een bloedbad. Vanochtend viel de derde slachtoffer in drie dagen tijd in het bergtal Vatalina omdat het deze maand in Italië veel heeft geregend en warm was, wordt dit jaar een goed ballenstoelenseizoen verwacht. In de eredivisie wacht AZ nog steeds op de eerste overwinning. In Alkmaar werd het 1-1 tegen Excelsior. PSV moet na de 2-2 tegen ADO Den Haag de koppositie delen met Ajax. Dat won met 5-0 van de Graafschap. Feyenoord won met 4-0 van Vitesse en Twente won van FC Utrecht, ook met 4-0. De tweede etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de wit-Rus Houtarovic. De finish na de etappe van 173 kilometer was in Marbella. Houtarovic was in de massasprint verrassend te sterk voor de Brit Mark Cavendish. Cavendish houdt wel de leiderstrui die hij gisteren veroverde... dankzij de winst van zijn ploeg HTC Columbia in de eerste etappe, een ploegentijdrit.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 Tegenover mij zit Willem van Raan. Wie is Willem van Raan precies? Willem van Raan is uh, senior medewerker Handhaving van de gemeente Zandvoort. Uh, Oorspronkelijk kom, uh, kom ik uit Amsterdam. Ik heb uh, jarenlang uh, daar gehandhaafd En ook nog in verschillende andere gemeentes, waaronder uh, Horen. Uh, nou, uh, nu Zandvoort dus. En, uh,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 Da ist das Meer. Ich war hier früher. Mal mit Revier. Das ist ein Stückchen Heimat hier. Hoch der Trass bedeutet deutsches Bier. Als Lebensantwort an das Meer. Sieht wieder schön aus hier. Armin hier, sieh da. Wo ist das Hotel Germania? Bidden? Hotel Germania! Oh, man, Ja, dat kunnen ze nog wel even quick zagen. <lacht> dan gaan ze daar de trap hef. En dan slaan ze links linksum. Dan laven ze je rechthuis. Dan laven ze <lacht> dank je er bovenhup. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Alles weer weer dus schön in Holland. Ja, vinden ze? Ja, zeer. Alles weer dat wie de kanaal vroeger. Ja. Ze kunnen weer aanvangen, mensen je voelen. Maar dan moet je ze wel van te even afklingelen. hè? Ja, afbellen, eh, uh, opbellen. Uh, opballen. Ach, telefonieren, meinen Sie. Ja, telefonieren. Maar waarom dan? Nou, uh, de vorige keer lagen we nog in bed. Ach zo so, ja, aber sei vorsicht. Ja. Ja, es geht wieder los. Zal so, je denken. Sie sind nog zo müde van de vorige keer. <lacht> nee. Ah, ze zijn toch niet kwaas, hè? Weet je Kwaas. Kwaas? Wat heet kwaas? Nou, eh, uh, bes, bos, bos, bus. Beuze! Ja, beuze. Nee, wie zit niet beuze? Nee, zij wel tegen elkaar. <lacht> maar mochten ze nou eventueel wel beuze zijn, dan denk je ze immer maar aan dat ze lied van de hele Hollerhout halte de Maar Hij zal je bewijzen dat ik die böse ben. Hou zo. Hier heb je je fiets terug. <lacht> Ik ben Van Roosendaal van het programma Bijzonder Zandvoort en ik zit in het oude VVV-gebouw met Willem van Raan van de Handhaving. Sinds wanneer zijn er handhavers in Zandvoort? Uh, Zandvoort, ik zelf ben nu twee jaar in, in dienst bij de gemeente Zandvoort. En wat ik me kan herinneren is het nou, ik denk zo'n 18 jaar zijn ze zo'n beetje begonnen. 18, 19 jaar met één persoon en zo rond uitgebreid tot uh, wat we nu hebben. begon met één persoon voor Zandvoort. Ja, één persoon uh, is Zandvoort begonnen, maar goed, toen was het allemaal wat, uh, wat anders. Zag het allemaal wat anders uit als nu. Hadden nog een beetje respect voor mensen in uniform? Uh, misschien wel, uh, misschien hebben ze nu ook nog wel respect, maar uh, anders. Maar is het verplicht om handhavers te hebben en van wie? Nou, het is wel zo dat uh, vanuit overheidswegen uh, dat de gemeentes moeten handhaven op uh, bepaalde zaken. Vrom uh, is in zo'n instantie die eist bepaalde handhavingstaken van de gemeente. De gemeente kan het ook uitbesteden, maar uh, de gemeente Zandvoort heeft uh, zelf gekozen voor handhavers voor bepaalde onderdelen. We besteden ook handhavingstaken uit, onder andere aan de Milieudienst Eimond. Uh, die doet uh, uh, horeca-inrichtingen op het geluid vooral. Uh, de Milieodienst Eymond uh, uh, is onder andere ook uh, ingehuurd door de gemeente om uh, inrichtingen te controleren, dus uh, grote bedrijven. Uh, uh, daar zijn ze voor uh, aangewezen, gemandateerd door de gemeente Zandvoort, zodat ze dus ook kunnen optreden. Dat betekent dat personeel van hier eigenlijk naar de Eimond gaat om daar de metingen en de handhaving te doen? Nee, dat betekent dat personeel van Eimond. Dus dat zijn ook uh, handhavers. Uh, bestuursrechtelijk zijn uh, aangesteld door de gemeente, gemandateerd, om voor de uh, namens de gemeente te kunnen optreden. Hoe oh, ze komen eigenlijk hier naartoe in deze? Is dat bij evenementen, grote evenementen, partijen, feesten, muziek, uh, festivals?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 En die maken het proces van Maro en dat wordt opgestuurd naar de justitie en de bestuursrechtelijk wordt het namens doet de eimold namens de gemeente Zandvoort.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 Uh, toezichthouders, dus die hebben beide, die kunnen op beide kanten optreden. Dat is handig, inderdaad, als je opeens toch een bekeuring moet uitschrijven. Moet je niet even snel je, je collega per portafoon uh, bellen, maar spreken? Ja, nou kijk, het is zo dat als een, uh, een boa, zeg maar de, uh, de straat opgaat, dan uh, is het heel handig dat hij beide instrumenten heeft. Want hij, uh, als hij toezicht houdt, hij houdt toezicht zeg maar, op de parkeervergunningen.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 En daarbij hebben ze ook nog uh, fietsen en uh, wij gaan nog dit jaar bijkteams instellen. Dus, uh, dat zijn uh, ook handhavers en noem het een soort vliegende kiep. Uh, het voordeel van uh, bikerfietsers uh, is dat ze overal makkelijk bij kunnen komen. Ze kunnen op gebieden komen waar je niet met een auto kan komen.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 It's you Then we laughed for a moment And I said I never knew That you liked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 But why do we go on, in spite of mistakes, in spite of destruction?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 Het programma Bijzonder Zandvoort en ik zit in het oude VVV-gebouw met Willem van Raan van de Handhaving. Meneer van Raan, hoe gaat de samenwerking met de politie precies? Nou, samen met de politie is uh, dat ervaar ik als uh, heel plezierig. Uh, u moet de samenwerking zien, uh, vooral met uh, horecadiensten. diensten uh, wij draaien uh, horecadiensten en uh, letten we, uh, ja, op allerlei zaken, uh, terrassen